9 uur, Joris Stubinitschi met het NOS-journaal. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Hetwiegenpolder. Eerst wilden de partij er nog over nadenken... maar vanavond liet PvdA-leider Samson weten dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis lijkt daarmee van de baan. Gisteravond liet de PVV al weten falikant tegen te zijn. Ook de SP en GroenLinks schieten het kabinet niet te hulp. Staatssecretaris Bleker heeft met de EU onderhandeld over een oplossing... waarbij twee derde van de polder gespaard zou worden. Het vorige kabinet beloofde de polder aanvankelijk terug te geven aan de natuur... ter compensatie van het uitdiepen van de Westerschelde. De Egyptische kiesraad heeft tien kandidaten geschrapt... voor de presidentsverkiezingen van volgende week zaterdag. Daaronder zijn ook één van de kandidaten van de moslimbroederschap... de voormalige topman van de geheime dienst en een salafistische sheik... De kiesraad legt niet uit waarom de tien niet mee mogen doen. De kandidaten hebben 48 uur de tijd om in beroep te gaan... tegen de uitsluiting voor de presidentsverkiezingen. Het overleg over het Iraanse atoomprogramma gaat op 23 mei verder in Bagdad. Dat heeft Catherine Ashton gezegd, de buitenlandschef van de EU. Volgens haar waren de gesprekken die vandaag in Istanbul werden gehouden... constructief en nuttig. Vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland hebben vandaag overlegd met een delegatie uit Iran. Het doel van de gesprekken was om te kijken of er ruimte is voor meer overleg over de nucleaire ambities van Iran. In de eredivisie heeft PSV thuis met 3-2 gewonnen van AZ. De winnende goal van de Eindhovenaren werd in de laatste seconde van de blessuretijd gemaakt door invaller Tim Mattafs. Andere wedstrijden die vandaag worden gespeeld zijn feyenoord Excelsior, NEC-Herenveen en FC Twente-NAC. Het weer, toenemende bewolking, morgen ook overwegend bewolkt en in het zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden, maar door de stevige noordenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal.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 Stadio 1, daar zijn we weer. En we gaan verder met Twente Dak in die handkamp. Nog had het 0-0 17,5 minuut gespeeld. Eén kans voor FC Twente. goede kans voor Luc de Jong. Bal in zijn net en één grote kans voor NAC via Leurling, maar beide dus niet gescoord vooralsnog 0-0. Fijn loopt over Excelsior heen. Ronald van der Geer. Het is 3-0 na 62 minuten. Guidetti, Klaasie en Cabral de doelpunten maken ze Zien de wetenschap dat één goal nog nodig is om in doelsaldo over AZ heen te gaan. Een nieuwe man bij Feyenoord. Fernandes gekomen voor Cisse En zo waren nu een aanval van Excelsior. Maar dat gaat mis omdat Janga de bal over de zijlijn loopt. Het staat 3-0 voor Feyenoord na 62 minuten. En de heer de Veen heeft het moeilijk in Nijmegen. Frank Wielhard. Klein uurtje gevoetbal, 2-0 voor de NEC. Het goede nieuws voor Friesland is dat heer Veen veel meer balbezit heeft dan in de eerste helft. Het slechte nieuws is dat de NEC het eigenlijk allemaal wel prima vindt. En loert op de counter in de allesbeslissende 3-0 in Nijmegen. Orion op weg naar het landskampioenschap. Maakt een tip. Op het juiste moment kom je dan hier binnen. 24-13 is het bij Orion. En als dit punt nu doorkomen gemaakt wordt, is het voorbij. En het is voorbij. Orion uit Doetinchem is landskampioen van Nederland. Het hele seizoen deed deze ploeg het goed. Het hele seizoen waren zij de favoriet. En na de tweede plaats van vorig jaar is het nu eindelijk raak voor de mensen hier in Doetinchem. Voor de mannen van Orion de eerste titel in de geschiedenis ooit. Heel lang geleden werden de vrouwen van Orion wel eens kampioen. Maar de mannen in hier in Doetinchem nog nooit. En nu is dat dan een feit. 24 uh, de ruime cijfers in de laatste set. De eerste set was het nog spannend. Maar daarna was het eigenlijk gewoon bekeken. En Orion pakt uiteindelijk met ruime cijfers in die tweede en derde set. Dan uh, deze wedstrijd. En nu is het groot feest. Het feestje hing al de hele avond in de lucht. Met name vanaf die tweede set. En nu gaat het helemaal los hier in Doetinchem. Want feesten, dat kunnen ze in de Achterhoek. En dat zullen ze zeker tot in de late uurtjes vandaag nog doen. Ik vind het in die handkamer. 0-0. Kijk of er hier ook uh, feest komt. In ieder geval niet van die uh, irritante toeters. Maar wel, uh, <laughs> wel een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name FC Twente is uh, goed bezig. Maar kan niet door die bijna handbalverdediging van NAC Breda komen. Uh, balbezit voor Boukari Wordt meteen opgejaagd. Of ver. Bal gaat terug. En dan uh, moeite voor Terraula. Die rampt de bal naar voren. En dan is het uh, Douglas die het kopduel makkelijk wint van uh, Schilder. Omdat Schilder gewoon twee koppen kleiner is. De balbezit dus voor Brama Nu voor FC Twente. Het wordt tijd dat de wedstrijd een beetje opengebroken gaat worden. En wat dat betreft zou het mooi zijn als FC Twente een doelpunt maakt. Want dan moet eh, nou Breda die verdedigende stellingen gaan verlaten. Douglas speelt de bal breed naar Bengtson. Bengtson over de middenlijn. Gaat nu een aantal stappen nemen. Is nu halverwege de helft. Speelt de bal binnendoor. Bijna goed. Maar bijna is niet helemaal. Want Bottogin zit ertussen. En dan kan Luijks de bal meenemen. Maar Luijks wordt meteen opgejaagd door Chattie. Bal gaat naar voren. Goede actie van Schalk. En van Dalli. wilde ik zeggen. Waren het niet dat scheelt dat de Wiedemeijer daar anders over denkt. En een vrije trap geeft aan Nak Breda. Omdat Daly niet alleen de bal raakte. Maar ook zijn tegenstander Alex Schalk. Schalk gaat zijn plekje in de spits weer innemen die speelt nu even centraal voorin en Leurling vanaf de linkerkant Bukari vanaf de rechterkant Kees Luijck met de vrije trap kort genomen op Koenders Terug naar Luijks. Luijks nu over de middenlijn. Hij moet even inhouden omdat hij opgejaagd wordt. Door de Jong gaat de bal helemaal terug naar Botteking. Die wordt dan weer door Jansen opgejaagd. En omdat er niemand vrij loopt moet Botteging gaan lopen. Maar houdt dan in en speelt de bal weer terug naar Ten Rauwelaar. Ja, als het zo blijft deze wedstrijd. Dan wordt het wel een vervelende wedstrijd. Want het is een heel verdedigend spellet Bank Breda. Geeft zich ongelijk op de 15e plaats staande. En toch nog wel... Punten nodig hebbende. En uh, FC Twente dat uh, natuurlijk heel graag weer een slechte paas. Nu van ver. Het kan net aan uh, hersteld worden. Maar FC Twente wil dus absoluut winnen om tweede te staan in de competitie. En op twee punten. En een wedstrijd meer uh, van Ajax te komen. Het gaat er wel over de zijlijn. Laatste geraakt door Ola John. Het publiek denkt er ietsje anders over. Maar het dat de Wiedermeyer in uh, samenwerking met zijn grensrechter. Heeft besloten tot een inworp van El Aksjaoui. Heeft dat gedaan naar Bottigin. Botteguin weer terug naar Ten Rouwelaar. Die uh, veel te doen uh, krijgt. Maar met name vanwege de terugspeelballen van zijn uh, centrale verdedigers. En nu is de bal wel naar voren gegaan. Maar heeft Douglas de bal opgevangen. Maar Douglas speelt geen gelukkige wedstrijd, uh, volgens nog. Levert de bal nu ook zomaar in. Maar doet, dat doet uh, Gillessen ook. Die uh, speelt de bal over de zijlijn. Verontschuldigt zich. En de inworp wordt snel genomen op Ola John. Ola John draait zich uh, vrij van uh, El Aqshaoui. Draait zich dan uh, de andere kant op. En geeft een dus slechte bal op Rama. Die kan hem met moeite onder controle krijgen. Hij speelt hem goed naar de linkerkant. Dalli. met de voorzet, wilde ik zeggen, maar hij schiet de bal tegen de tegenstander op. Wordt de bal door Fer onderschept. En uh, heeft Fer uh, de bal weer te ver voor zich uit laten gaan. En gaat de bal over de zijlijn. Nee, het is niet goed. Nee, het is... Uh... Uh, er zijn nog geen doelpunten gevallen. En ja, er zijn al 22 minuten gespeeld. En dus heeft Twente uh, volgens nog het moeilijk tegen Nac Breda. Met Cornelissen die de bal goed speelt naar uh, Ola John. Ola John halverwege de helft van Nac Breda. Probeert langs zijn tegenstander te gaan. Lukt. Speelt de bal dan naar buiten naar de opgekomen Tim Cornelissen. Cornelissen met de voorzet richting De Jong. Maar De Jong kan niet koppen, ook niet schieten. Komt de bal wel voor de voeten van Willem Jansen. Die wil kaatsen. Kaatst ook en gaat er langs. En probeert het helemaal door te gaan. Maar dan is het notabene Anthony Lurling Die in zijn eigen strafschopgebied. Heel veel gevaar voorkomt door de bal over de zijlijn te trappen aan de linkerkant van het veld. En zo na 22,5 minuten spelen, oftewel een, kwartier, een kwart van de wedstrijd, staat het nog altijd 0-0 bij Twente tegen Nankbreda. Feyenoord Excelsior 3-0 is eigenlijk toch een beetje een broedermoord Ronald van der Geer. Dat is het zeker, alleen dat soort sentimenten gelden niet als beide ploegen tegenover elkaar staan. Dat zei Koeman van de week nog op de persconferentie, van ja, ik gun Excelsior het allerbeste, maar wij moeten nu gewoon de punten halen. Ik wil Excelsior best helpen, maar eerst kijken we naar onszelf. Nou, dat heeft Feyenoord prima gedaan. Een 3-0 voorsprong en die vierde moet dus echt gemaakt worden. Wil men ook nog een stapje maken dus op de rangreis richting de tweede plaats bij een eventueel gunstig resultaat van FC Twente voor Feyenoord dan. En zo is het een feestweek in Rotterdam-Zuid, want gisteren hoorden de club, dat het niet langer onder curatele staat bij de KNVB. Dat het naar categorie 2 is overgeplaatst. En dus eigenlijk weer een beetje baas in eigen financiën is geworden. Nu nog die goal maken. Koeman bereidt weer een wissel voor. Gaat de jonge Tony uh, Villena dadelijk brengen voor een van de middenvelders. Daar waar hij al eerder Fernandes bracht voor de moe gestreden Cisse. Maar Excelsior heeft nu even balbezit op de helft van Feyenoord met uh, Bruins. Bruins kijkt eens wat om zich heen. Staat eigenlijk stil. Iedereen staat stil. Dan Janga maar aanspelen. Die laat zich dan van de sokken lopen door El Amadi. Maar verovert wel de bal terug. En dan heeft Excelsior nog altijd dus het bal bezit met de graaf. Tegen de hand van Klaasiaan, krijgt hij hem weer terug. 10, 15 meter voor het strafstopgebied in de as van het veld. Laat ik Excelsior nu de bal rondgaan. Alberg. Alberg draait weg, zoekt naar zijn linkerbeen en schiet dan met dat linkerbeen. Als hij van rechts naar binnen komt, toch over de goal van Erwin Mulder. Tweede schot op goal van Excelsior en de tweede keer dat Alberg degene is die dat schot loslaat. Een van de betere spelers dit seizoen bij Excelsior en als Excelsior een etage lager gaat spelen in de Jupiter League ben ik ervan overtuigd dat Alberg volgend seizoen gewoon nog in de eredivisie te zien zal zijn. Op het lijstje van veel clubs en het prima gedaan dit seizoen in... Rotterdamse dienst. Wie gaat er naar de kant? Bacal. En dan komt dus inderdaad die Vilena in het veld. 17 jaar pas al zijn vijfde optreden in het eerste elftal. Maar we gaan naar Frank. 65 minuten onderweg. En het was er wachten op de aansluitingstreffer van Heerenveen. NEC ging, staan, ging steeds verder terug van 16 naar 11 meter. Van 16 naar 11 meter en vervolgens naar 5 meter. En nu is het de topscorer van Nederland, Bas Dost. Die zijn 26e goal maakt in deze competitie. Hij zorgt ervoor dat de aansluitingstreffer daar is voor Heerenveen. En NEC heeft het dus over zichzelf afgeroepen dat het nu 2-1 voorstaat. En moet zich weer terug in de wedstrijd knokken. Opmerkelijk dat NEC dit zo gemakkelijk laat gebeuren. Heerenveen veel meer de bal gunt... En uh, heeft besloten te loeren op de counter. Maar dan moet je wel af en toe de bal hebben. Nu dan gelijk uh, de, uh, de wedstrijd beslissen. Toch nog, nee niet, Koolwijk die uh, 1 tegen 1 tegen Noordveld mist. Herkansing dan via Zevuik die al twee goals gemaakt heeft. Die verliest het duel met zijn rug naar de goal. En dan kan Heerenveen counteren. Dat hebben ze ook het liefst. Heerenveen had al een kans uh, gemist via Narsing. Die al een aantal keren op pure snelheid uh, de hele NEC defensie te kijken heeft gezet. Ook al één keer. 1 tegen 1 tegen Babels kwam te staan, maar toen nog miste. En nu de assist, de 11e assist van Narsing op Bas Dost alweer in deze competitie heeft gegeven voor de 2-1. Nog wel voor NEC in Nijmegen. Maar daar is Veen alweer uh, in de opbouw naar uh, de jacht op de gelijkmaker. Met Jurisic. Juricic tegenstander opzoeken. Even geen vrije medespeler vinden. Althans niet direct in de buurt. Dus maar even Gouwaleeuw uh, inspelen. Die wat is aangesloten op het middenveld. Dost die wil kaatsen met uh, ACI, Dat mislukt. Maar NEC krijgt de bal nu niet meer van eigen helft. Selezi wil hem dan over de achterlijn laten lopen. Dat kost alle mogelijke moeite. Raakt de Hongaarse bal nog als laatste aan. Bas Dost geeft dat aan. Maar Van Hulten gelooft hem niet. En dus kan NEC uiteindelijk de doeltrap gaan nemen. Babels zal daar alle tijd voor nemen. Maar tot nu toe in die tweede helft heeft dat NEC nog niet echt geholpen. Want alle ballen worden nu... In tegenstelling tot de eerste helft. Ingeleverd door de ploeg uit Nijmegen bij Heerenveen. Dat vrolijk kan aanvallen. Eigenlijk omgekeerd dus evenredig aan de eerste helft die we hebben gekeken. En de uittrap van Babels inderdaad ingeleverd. Nog een keer geprobeerd door Van Eijden om in balbezit te blijven. Dat lukt uiteindelijk. Schöne korte bal. Dan de diepte gezocht. Zomer brengt dan de bal onmiddellijk weer richting de voorhoede van Heerenveen. Maar daar staat Assayidi buitenspel. Dan kan Herenveen weer uh, terug richting de eigen helft om daar NEC op te gaan vangen. Na 68 minuten is de spanning weer terug in Nijmegen, omdat Bas Dost een doelpunt heeft gemaakt tegen NEC 2-1. Het is al een poosje eenrichtingsverkeer in Enschede en die uitkant. Ja, nu eindelijk een uh, spookrijder aan de andere kant. Want uh, Nac Breda is even weg aan de rechterkant. En goed ook, want uh, het is Jordi Buis die daar de bal heeft. En dan uh, de bal kwijtraakt en een overtreding maakt. Dus is die uh, kans, of mogelijkheid, hoe je het ook wil noemen, is uh, voorbij. 27,5 minuut gespeeld. FC-20 0, Nakbreda Breda 0. Een uh, wedstrijd die niet uh, hoogstaand is. Opvallend trouwens. Dat uh, sinds de komst van McLaren er toch niet echt hoogstaand voetbal wordt uh, gespeeld uh, door FC Twente. Uh, maar goed, ze zullen het hier wel uh, beter weten. Bosker heeft de bal naar voren in uh, richting Willem Jansen. Maar die kan niet koppen omdat Bottingen hoger klimt. En dan is toch de afvallende bal alweer voor FC Twente. Ja, je kunt een beetje wachten op een doelpunt hoor. Want uh, FC Twente is wel veel, veel beter. Constant in balbezit. En dat gaatje moet toch een keer gaan komen als aan de rechterkant Ola John de bal heeft. Ola John trekt naar binnen. Uh, aan de linkerkant uh, speelt de bal dan in de breedte naar uh, Bengtson. Benson, halverwege de helft van Nac Breda, mag heel ver komen. We hebben heel veel voorzetten vanaf die rechterkant gezien, onder andere van Cornelissen. Maar nog geen voorzet is er goed aangekomen bij de spits bij Luc de Jong. Nu is het uitverdedigend werk van Nac weer alle ballen keihard naar voren rammen. Dus opgevangen door Douglas achterin. Speelt de bal meteen naar Tindalli weer op de helft van Nac Breda. Ola John vraagt, krijgt de bal aan de linkerkant op de zijlijn geplakt met Koenders. Gaat het gevecht aan. En dan wint Koenders dat in dubbel opzicht. Niet alleen wint hij de bal, maar speelt de bal via Ola John over de zijlijn. En dus mag Koenders zelf gaan gooien. Maakt de bal even droog met het shirt en kijkt dan wie er vrij staat. Ja, Achter hem loopt Kees Luiks. Die speelt de bal dan naar keeper ten Rauwelaar. Nou, Die zal het niet koud krijgen vanavond. Want die heeft al zoveel moeten doen. Met name met al die terugspeelballen van Nac Breda. Want daarmee is men uh, de koploper in de competitie. Nu een enorme duw in de rug van Ola John, gezien door de scheidsrechter, door Biedermeijer En dus mag er een uh, vrije trap genomen gaan worden door FC Twente. Nou, eens kijken of er nu een uh, beetje uh, actie en pit in, uh, in de aanval kan komen als de bal kort genomen wordt. Ola John heeft hem gekregen, heeft weer koelens tegenover zich, maar houdt de bal dan bij zich. en speelt hem weer helemaal over de hele naar de rechterkant, naar Bengtson. Benson, niet een echt begnadigd zoeker van openingen, speelt de bal naar Brahma. En die geeft een hele slechte bal weer naar John. Die kan hem met heel veel moeite binnenhouden aan de linkerkant van het veld. En dan gaat de bal weer helemaal naar de andere kant, ook weer achter Benson. Jongen, jongen. dit ziet er niet echt uh, gezellig uit. En uh, dan hoor ik dat wij naar Frank Wielaert gaan. Daar is doelpunt nummer 27 van Bas Dost. En 2-2 in Nijmegen. Heerenveen helemaal terug in de wedstrijd. En uh, het is Djuricic die uit de rug van Van Eidel loopt. In één keer de bal bij de eerste paal geeft. Hij weet tenslotte dat daar Bas Dost ergens in de buurt moet zijn. En dat klopt. Volledig ongedekt. de bal in de verre hoek schuivend voorbij Babels. En dat betekent dat de spanning niet alleen terug is. Maar dat Herenveen helemaal terug is in deze wedstrijd. En hem zomaar ook nog eens zou kunnen gaan winnen. Wie had dat gedacht na nou, 45 minuten toen Herenveen kansloos leek tegen NEC. Een 2-0 achterstand had bij rust, maar inmiddels dus op 2-2 staat. Na iets meer dan 70 minuten voetballen George weggelijken aan de linkerkant voor NEC met een kopkans voor Zeevaak. Ingeschoten door voor, net voorlangs. Dan is die wedstrijd nu dan uiteindelijk officieel geopend en hebben we misschien wel twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar staan die allebei de wedstrijd nog dolgraag zouden willen beslissen in de race om Europees voetbal. 72 minuten zijn we onderweg in Nijmegen. Het is 2-2 Tussen NEC en Heerenveen. Wij gaan terug naar Endy. Het is een uh, aardige plek. Een vrije trap namelijk voor FC Twente. De bal ligt anderhalve meter buiten het strafschopgebied. En in een rechte lijn voor keeper uh, Jelle ten Rauwelaar. Gele kaart voor Kees Luis. Die maakte uh, een overtreding op ver. Die heel ver mocht komen. En uh, zover dat hij in dat uh, kwartcirkeltje bij het uh, strafschopgebied... Onderuit werd geschoffeld door Luikse gele kaart. Vrije trap voor FC Twente. We zitten in de 32e minuut. Dit is een hele goede mogelijkheid. Dit is altijd lastig voor een keeper. Je weet niet of een links- of een rechtsbeen er hem gaat nemen. Chadli staat erbij, Brahma staat erbij en Ola John staat erbij. En opvallend genoeg geen mensen met een goed linkerbeen. Dus het wordt iemand met het rechterbeen. Ola John heeft hem mooi neergelegd. Ook Chadli heeft zeer veel gevoel in die rechter. Ze staan naast elkaar. Het fluitje heeft geklonken. Ola John doet het en schiet de bal net over de kruising. Dat scheelt heel Heel weinig. Uh, Ter had een beetje de andere hoek gekozen, maar onderweg is de bal aangeraakt. Zo weinig scheelde het, dat als die bal niet aangeraakt zou zijn geweest... Dan was hij misschien wel in die kruising gedoken. Nu is het slechts een hoekschop voor FC Twente. 0-0 de stand. En FC Twente moet er echt een tandje bij zetten. Het tempo moet omhoog. Wil men die verdediging van Nac-Breda uit elkaar kunnen spelen. Douglas mee naar voren. Ola John met de hoekschop. Maar zover komt de bal niet met Douglas. Wordt weggekomen uit de verdediging. Opgevangen door Willem Jansen. Die glijdt even weg. Maar kan het herstellen door de bal naar Tien Dalli te spelen. Tien Dalli in de middencirkel. Ga meteen lopen met de bal. Maar ik zei het al: het is heel druk. Met name in de buurt van de verdediging van. Nauk Breda, Ola John met de voorzet. Wordt weggekort door Kees Luiks. Opgevangen door Ver, glijdt weg. Opgevangen door Bottegien, glijdt weg. En dan is het Chadli. Chadli bal naar buiten, Ola John, Ola John richt die tweede baal. Luc de Jong kan niet koppen. Bal gaat over hem heen. En dus ook geen mogelijkheid tot doelkansen voor SC Twente. Nou af en toe wel, maar ook na 33 minuten staat het bij SC Twente ook Breda nog altijd 0-0. En in de Kuip is de enige vraag, hoeveel maakt Feyenoord vanavond Ronald? Ik krijg een beetje het idee dat Feyenoord er geen gaat toevoegen aan de, de drie die er inmiddels al gemaakt zijn. Na 77 minuten staat er nog de 3-0, maar Feyenoord is buitengewoon onnauwkeurig. Het tempo ligt ook niet al te hoog. Excelsior komt dus eigenlijk een beetje terug in de wedstrijd zonder dat het nou heel veel kansen creëert. En Feyenoord heeft wel veel balbezit en probeert wel in de buurt van de goal van de Ruiter te komen. Maar is onnauwkeurig in de passing. Nu gaat het een keer goed richting Guidetti. Randstras opgebied. Maar is daar alleen. Moet even wachten. Ja, dan loopt Cabral door en dan speelt Guidetti de bal zomaar tegen Smit aan. Die levert dan weer in in het op bij El Amadi. Die gaat het op uit. Probeert de combinatie met Cabral. Dat lukt. Nog een keer een combinatie. Cabral, de Ruiter. ...heeft die bal te pakken en Cabral gaat dan met de benen vooruit richting de ruiter. De ruiter reageert op Cabral, trekt hem van de grond en ja, wenst hem meteen een en ander toe. Maar gelukkig voor iedereen is Van Boekel er op tijd bij om er, om er tussen te springen. Heeft wat frustratie bij de keeper van Excelsior... ...die dus eigenlijk de laatste minuten helemaal niet meer zo druk heeft. En Ronald Koeman is niet tevreden. Je ziet het aan de manier van coach. Hij staat zijn ploeg steeds aan te moedigen in de wetenschap... ...dat elke goal een belangrijke kan zijn. Maar Feyenoord is gewoon niet meer in staat tot goed combinatievoetbal... Tot het dominante dat men had. En men is dus buitengewoon slordig. De Ruiter heeft inmiddels de toegekende vrije trap genomen richting Scheinman. Geeft de bal aan Luigi Bruins. Excelsior heeft veel meer van de bal dan in de eerste 45 minuten. Nu ook weer Bruins en Alberg kunnen combineren. Bruins op de helft van Feyenoord in de as van het veld. Met Klaas in de buurt. Bal naar Alberg. Alberg, tikje van Vilena. Vrije trap voor Excelsior. Halverwege de helft van Rotterdam-Zuid. En daar staat Bruins dan achter. En daar zal ongetwijfeld Alberg zich ook voor melden. Ik denk dat het te ver is om het in één keer te doen. Het zou iets kunnen zijn om de centrale verdedigers mee te sturen. En dan die bal in de buurt van Mulder proberen te krijgen. Nou, er wordt nu over overleggen weg, want op is erbij. Jansen is erbij en Alberg heeft een beetje pijn in de knieën. Is net al een paar keer geraakt. Ook al een man die trouwens veel geraakt is. Meeste overtredingen in de Eredivisie op hem gemaakt. En hij was al vier keer betrokken bij een actie waar uiteindelijk een rode kaart werd getrokken. Dus wat dat betreft heeft hij een, ja, een, een discutabele uh, palmarans opgebouwd uh, dit seizoen. Vrijtrap is overigens door Scheinman in een keer in de handen van Mulder geschoten. Dus daar, we, daar, uh, daar schieten we ook al niet al te veel mee op. Nee, het is uh, niet heel verheffend meer in uh, de laatste fase van deze wedstrijd. Natuurlijk is de buit binnen, maar Feyenoord moet gewoon nog een doelpuntje maken. Een vierde en dan gaat men over AZ heen. In die wetenschap leeft men nog 10 minuten, het staat 3-0. In de openingsronde van dit seizoen, Heerenveen-NEC was het 2-0, een minuut of 20 voor tijd. En in de laatste zes minuten maakte NEC twee goals. Frank Wieluart. Ja, nou ja, zo kun je het ongeveer in, inleveren. Maar hier komt de 3-2 aan voor Heerenveen. Djuricic, oh speelt die laatste actie, het laatste balcontact net even te ver voor zich uit. En kan dus niet uithalen. Een slap rolletje in de richting van Babos En inmiddels is NEC alweer weg. Ja, 2-2. Het zou geen gekke uitslag zijn gezien het verloop van deze wedstrijd. Maar NEC heeft inmiddels weer besloten toch maar weer gewoon te gaan voetballen in die tweede helft. En rolt er zo nu en dan eens een aardige aanval uit. Oh, Zeefuik heeft de aanname best aardig, maar vergeet te draaien en heeft dan de bal niet meer onder controle, en zij houdt wel balbezit aan de linkerkant van het veld. Moet de bal opnieuw gaan voorkomen. Maar, en dat lukt ook via Conboy. Alleen wordt hij dan weggewerkt achterin bij Heerenveen. Dat nu uitverdedigd via Koems en Van Anholt. Een van de weinige spelers. Eigenlijk de enige speler van Heerenveen. Die voorrust overeind bleef door in ieder geval duels aan te durven gaan. En er af en toe ook eens eentje te winnen. Nu weer een schotpoging Q van Heerenveen via Assaidi. Het is een schot van 25 meter. Te ver en dus te zacht om Babels te verrassen. Kan NEC weer komen. Tempo is omhoog gegaan omdat beide ploegen heel direct nu de spitsen zoeken. Voor loopt de bal over de zijlijn. Dus kan Herenveen gaan gooien. Ter hoogte van de middenlijn. Breuer doet dat aan de linkerkant voor Herenveen. En dan achteruit richting Zomer. Die al één keer heel knap reddend optreden. Met een 1 tegen één sprintduel met zeevuik. Beide heren zijn niet ongelooflijk snel. Zeg maar ongeveer even snel. Zeevuik had de bal. Zomer moest een noodslijding maken. Deed dat keurig binnen het strafschapgebied. Raakte daar wel zeevuik bij. Maar speelde toch vooral de bal. Nu een hele goede diepe bal op Elm. Kan doorlopen. Leek mij even buiten spel. Bal bij de eerste paal neergelegd. Daar was Bas Dos Nu net eventjes niet. Die was nog op de penalty stip. En die grijpt ook naar zijn hoofd. Want die weet... ...waar die had moeten zijn, namelijk daar waar de bal uiteindelijk kwam. bal weggewerkt achterin bij NEC, maar het is maar even. Daar is Ellen alweer met balbezit en uh, nog maar een keer de bal uh, voorgegeven. Dat is een aardige eerste beweging van uh, Gouwenleel. Opnieuw de bal bij de eerste paal neergelegd, maar daar is ook nu niemand. Babels is daar en dan de bal naar voren geroeid naar Zeva. Keurige controle op de borst, alleen daarna even niet de controle... ...omdat zomer opnieuw daar de baas is. En Heerenveen er weer uit kan komen. De wedstrijd is er wel een stuk leuker op geworden nu Heerenveen ook meedoet in deze wedstrijd. En uiteindelijk ook NEC weer heeft besloten om te gaan voetballen. En we dus de ene na de andere aanval nu uit het veld zien komen. Breuer, eventjes de rust en de controle bij Heerenveen. Juricic die de bal komt ophalen, het hoogte van de middellijn. En dan ineens heel veel ruimte voor uh, A.C. die door kan lopen. Nassing is er door en dan de bal geven natuurlijk aan Dost. Ja! Natuurlijk gewoon de bal geven aan Dost. En die maakt een loop, zuivere trick in de tweede helft tegen NEC. Daar is de combinatie weer voor de twaalfde al dit seizoen. Narsing op Dost. Doelpunt Heerenveen. En het is 3-2 voor de Vriezen. Hoe is het mogelijk in een wedstrijd die NEC zo verschrikkelijk in de tas had in de rust. En na rust helemaal heeft weggegeven. De volledige controle aan Heerenveen liet en dacht. Wij gaan ons wel redden via de counter en dat loopt Falikant fout. Want aan de kant van Heerenveen dan loopt Bas Dost en die scoort drie keer binnen 45 minuten. Sterker nog, hij scoort drie keer binnen 35 minuten in Nijmegen. En dat zet Heerenveen op een 3-2 voorsprong tegen NEC. Zo snel kan het scoren. Uh, en die houtkamp zag nog geen goals. Nou, ik zal niet zeggen of het staat, maar we houden de spanning erin. Maar er is nog niet gescoord. Het is... Uh... Uh, Balbezit voor Nak Breda. Het is een uh, matige wedstrijd, hoor, moet ik zeggen. En met name Nak Breda. Uh, ja, uh, kan gewoon niet. Laat ik het zomaar zeggen. Het kan niet beter. Wordt uh, gejaagd steeds door uh, FC Twente. En uh, dan gaat de bal wel met een lange bal. Zoals nu ook weer naar voren. Komt dan niet bij Bukari terecht. Wel de afvallende bal bij Schilder. En Schilder uh, speelt hem dan uh, naar Buis. Buis naar El Aqshoui. Het is uh, weer druk. En oh, alles. Het lijkt wel alsof. Waar de bal is, hè, zoals bij de F's, alle spelers ook zijn. Uh, Bukari heeft de bal. Wordt meteen gejaagd door FC Twente. Maar er wordt aardig uh, rondgespeeld. En dan wordt er een goede paas gegeven zeg, door Leurling naar Koenders. Aan de rechterkant Maar Koenders. Ja, dat is net het uh, verschil tussen NAC en FC Twente. Te weinig techniek, raakt de bal kwijt. Maar ook Tiendali doet het niet goed. Uh, raakt de bal ook meteen weer kwijt in de tegenstoot. Dus uh, met andere woorden, het is niet best. En dan geeft Leurling een bal waar helemaal niemand uh, van weet wat er de bedoeling van was. Want de bal rolt in de buurt van de cornervlag. Waar helemaal niemand in de buurt was over de achterlijn. En dus gaat Sander Bosker na 40 minuten spelen de bal weer in het spel brengen. Doet dat uh, via Bengtsson naar... Uh, Cornelissen meteen doorspelen richting uh, de Jong. De Jong krijgt een duwtje in de rug. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. Het duwtje van Kees Luijks. Uh, in ieder geval niet uh, bestraft. En dan is het uh, toch weer balbezit voor FC Twente. Via Brama in de middencirkel. Tempo ligt laag omdat het uh, zo vol staat. Nu dan de bal er niet in. Nee hoor. Dan moet je wel naar de bal toe gaan. En niet weglopen van de bal uh, Willem Jansen. Dat deed hij wel. Dus kon Alex Xiaoui er makkelijk tussen zitten. En kan ook Breda weer overnemen. Doet dat via Schilder. Schilder nu over de middenlijn. Op de helft van FC Twente. Aan de linkerkant loopt Leurling. Die krijgt de bal in de voet aangespeeld. Voorin loopt Alex Schalk. Maar Deurling uh, denkt: ik speel hem maar even terug op Alex Want wij weten al de hele eerste helft niet uh, hoe je de bal vooruit moet spelen. Dus waarom nu opeens wel? Gaat de bal weer helemaal terug naar Kees Luiks. Die doet het wel naar voren. Speelt hem naar Schalk. Die naar de rechterkant uh, even is uitgeweken. Gaat de bal terug naar Koenders. Koenders weer breed naar uh, Bottegien, Bottegien nu over de middellijn. Nou, proberen ze uh, iets leuks te doen. Bottegien gaat lopen met de bal. Speelt hem uh, naar uh, Schilder. Schilder met de linker. goede paas op Schalk. Schalk randstrafschroepgebied. Schalk randstrafschroepgebied nog altijd. Schalk nog altijd langs twee man. Maar dan is er gefloten door de scheidsrechter vanwege een hensbal van diezelfde schalk. Die absoluut geen idee heeft wat hij heeft gedaan. Zo doet hij voorkomen. Maar de vrije trap is voor Twente. Nog geen doelpunten in Enschede, 0-0 bij FC Twente-Nak. Zeefuik tegen Dost wordt gewonnen door Dost. Ja, je had het kunnen weten. Want uh, Dost is de topscorer in de Eredivisie. Inmiddels met 28 doelpunten. En Zeefuik had er tot deze wedstrijd twee. Heeft er nu vier. Maar het is nog altijd een van de minst scorende spitsen. Die een basisplaats hebben in uh, de Eredivisie. Kolwijk met een poging van 17 meter. Wordt geblokt door uh, Gouwenleeuw en NEC. Uit alle macht op zoek naar de gelijkmaker nu. Terwijl ze met 2-0 voor hebben gestaan in deze wedstrijd. En nu met 3-2 achter staan. Dankzij drie goals van uh, Bas Dost. We hebben ook Melvin Platje inmiddels naast zeevuik geposteerd. Een extra spits van Eide eraf gehaald. Verdedigertje dus afgehaald. En dat betekent dat er volop counterkansen zullen komen voor Heerenveen. Nu je NSC met man en macht een aanval wil trekken. En voorlopig moeten ze even terug richting eigen helft. Omdat er een overtreding is begaan. Heerenveen de vrije trap krijgt. Op de eigen helft aan de linkerkant. Nu kijken ze elkaar allemaal aan. De vriezen van, jongens, wie zullen we die vrije trap eens laten nemen? De logische kandidaat is Ellen. Maar die doet net of die niet thuis is. En wacht dus zo lang mogelijk met het nemen van die vrije trap. Doorgekopt door Bas Dost nu. een in balbezit in duel met Selezi. Is Selezi na twee bewegingen kwijt. Kan de bal voorgeven richting de eerste paal. Maar daar kan Bas Dost nooit zijn. Want die ligt op de grond. Halverwege de helft bij NEC. Met een blessure. Nu hij drie goals heeft gemaakt, eh, lijkt hij me niet verder te kunnen in deze wedstrijd. Hij gaat daar namelijk niet voor niks liggen. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Omdat uh, hij f, uh, op het moment dat hij daar ging liggen uh, niet in de buurt van de bal was. Het is na een luchtduel met de Nuit. Ik denk dat hij verkeerd neerkomt. En hij lijkt me iets met zijn knie, nee, met zijn enkel te hebben. Daar gaat nu de spuitbus op. En uh, lijkt hij dus uh, ja, misschien straks wel weer verder te kunnen. Maar in eerste instantie leek het te erg. De manier waarop hij neerkwam, dat was eigenlijk de reden waarom hij daar nu ligt. De aanval is dus onderbroken. Bas Dos moet even naar de kant. Maar hij is voorlopig wel de man van Herenveen. Dat was hij al eigenlijk de hele competitie. Maar vandaag zeker met drie goals zorgt hij voor de voorsprong voor Herenveen in Nijmegen. Voorlopig krijgt hij gelijk dat er niet meer bij komen, Ronald. Nee, en Feyenoord maakt ook niet echt aanstalten om, om een goal te maken. De tempo blijft laag liggen, men blijft slordig in de passing. En is eigenlijk niet meer in de buurt geweest van de ruiter. Behalve nog dat momentje dat ik al schetste van Cabral. En zo werkt Feyenoord dus niet aan het doelsaldo. Terwijl dat toch wel noodzakelijk lijkt in deze fase van de competitie. Het zal ongetwijfeld een minpuntje zijn dat Koeman straks na afloop van de wedstrijd zal aanvoeren. Verder zal hij tevreden zijn. Feyenoord wint met 3-0. Het publiek is al lang onderweg naar huis. Nog een minuutje of 2. 3-0 dus de voorsprong voor de Rotterdammers van Zuid. En Excelsior moet zich gewoon weer op de volgende wedstrijden gaan richten. Want in deze wedstrijd is er geen eer te behalen. Oh, nu een achterin bij Excelsior Fernandes. Nee, over de goal. Hij krijgt hem al zo in de voeten in het strafschopgebied gespeeld en moet hem dan over de uitlopende de ruiter stiften. Dat doet hij goed, de invaller van Feyenoord. Maar hij stifte hem uiteindelijk ook over de goal van Excelsior. Nieveld was degene die zijn voormalig ploeggenoot deze uitgelezen kans gaf om dus de vierde voor Feyenoord te maken. Het gebeurt niet. Overigens hebben we wel weer een debutantje aan Feyenoord's zijde. De 18-jarige... Terence Congolo is in het veld gekomen als centrale verdediger voor de Vrij. Ook hij behoort tot een gouden lichting... en mag dus de laatste minuutjes in deze wedstrijd meespelen van Ronald Koeman... die dus de Vrij daarvoor naar de kant heeft gehaald. zit voor Erwin Mulder. Nou, probeer het nog eens Feyenoord. Probeer die vierde nog eens te maken. Filena wil de bal wel hebben. Staat halverwege de helft van Feyenoord. Paast vervolgens naar Jordi Klaasie. Hij gaat de middenlijn over. Aan de linkerkant Fernandes. Die zal er nog wel puff moeten hebben. Heeft weinig gespeeld dit seizoen. Elf wedstrijden geschorst geweest. Dus... Energie genoeg zou je zeggen. Zijn schot wordt geblokt. wordt opgevangen door Filena. Rand gebied. Twee minuten extra tijd krijgen we, zegt Van Boekel. 90 minuten, inmiddels voorbij. Als Feyenoord nog het balbezit heeft, maar weer weg is van het strafsbereik. Nu aan de linkerkant met Martens Indy, met Klaasie. Weer terug naar Martens Indy, dan het verplaatsen naar Vlaar in de as van het veld, in de middencirkel. Kort naar El Amadi. een van de uitblinkers aan Feyenoordzijde. Nog een balletje naar Filena. Zo beweegt Feyenoord wel, maar komt het eigenlijk geen steek verder en zeker niet in de buurt van Excelsior. Weer terug naar Vlaar. Zo lijkt Feyenoord deze wedstrijd uit te spelen. Excelsior heeft nog twee frisse krachten gebracht. Dat zijn de Voortoren en Vilecia. Maar ook die zullen het verschil niet meer gaan maken in deze wedstrijd. Feyenoord speelt uit en zal wellicht niet meer scoren. Wint dan wel met 3-0. Nou, nog één kans misschien nu voor Gwidetti. Nee, wordt wel aangespeeld door Vlaar. Maar laat de bal over de voet lopen, over de achterlijn ook. Het zal hier 3-0 worden voor Feyenoord tegen Excelsior. Het is rust bij Twentenak. Ruststand 0-0. En de spanning zit natuurlijk bij NEC Heerenveen. Frank Wielijt. Ja, daar had het uh, 4-2 kunnen zijn als de bal op de stip was gegaan. Voorlopig ligt hij bij de cornervlag. Gaat Narsing zo een hoekschop nemen. Het was uh, Judisic die over het been van Fadorts ging. Dat had een penalty moeten zijn. Het kwam er niet omdat Van Hultum niet wilde geven. Daar komt alsnog de 4-2 wilde ik zeggen. Zomer kopte, maar uh, was te slap ingekopt. Babos heeft de bal inmiddels alweer in het spel gebracht en Platje de diepte ingestuurd. Uh, die vangt de bal op, halverwege de helft van Veen. Probeert een aardige crossbal op de net ingevallen van de velden. Maar die had nog een meter of twintig moeten overbruggen om die bal te gaan halen. NEC is helemaal de weg kwijt na de rust. Terwijl ze voor de rust... ...oppermachtig waren tegen Heerenveen. Onbegrijpelijk dat ze dat zo hebben laten gebeuren. En ze hebben het volledig zelf gedaan. Ze dachten in het begin van de tweede helft... ...rustig de wedstrijd uit te kunnen counteren. Die kansen zijn er ook geweest. Maar uiteindelijk is dat dan dus niet gelukt. En dat heb je dan als de tegenstander Bas Dost in de ploeg heeft. Die maakt het drie. En dan sta je voor je het weet ineens achter. Daar komt Heerenveen alweer met opnieuw Jurisic. Aardige steekbal op Narsing. Die is natuurlijk razendsnel goede slijding van Vadoorts. voorkomt dat Narsing in balbezit komt. En dan kan NEC er weer vanaf komen. Via uh, comboy, maar uh, die komt niet zo gek ver. Moet inleveren bij Schöne. Legt even terug richting Nuiting. Nuiting dan met een lange haal naar voren in de richting van Platje. Die gaat dan het duel wel aan met Gaulil. Verliest eigenlijk half. Maar NSC blijft in balbezit. Met dank aan George van der Velden. Nu over de rechterkant. Voorzet proberen te geven. Schiet de bal tegen Breuer op. Bal over de zijlijn. NSC mag gooien. NSC maakt ineens ongelooflijk veel haast, Nou niet ineens, dat doen ze al een tijdje. Het tempo in de wedstrijd is enorm hoog. En Heerenveen houdt dat ook hoog om de wedstrijd te kunnen beslissen. Oh, daar moet hulp gaan komen. Want daar ligt de tegenstander van Selesi. Die daar botst op de grond. En zo heeft Heerenveen weer even de tijd om op adem te komen. Het is opnieuw Bas. Dost die daar even kwam mee verdedigen op 20 meter van zijn eigen goal. Heeft last van zijn hoofd. Dan moet Van Hulten natuurlijk wel fluiten. Maar Dost heeft geen hulp nodig. En dus kan de wedstrijd redelijk vlot weer door. Dan gaat Nordveld, de doelman. Die zijn ploeg ook een aantal keren in de race heeft gehouden. door de 3-0 te voorkomen in deze wedstrijd. een vrije trap nemen. De diepte de bal ingejaagd. Maar waar, wat hij nou voor idee had, de dus weet Ik heb echt geen enkel vermoeden. Hij schiet de bal niet eens in de buurt van een Herenveenspeler. over de zijlijn. op de helft van NEC. Dat nu. ...naar de kant kijkt en zegt... ...waar komt nou de bal vandaan? Ja, de ballen jongens zijn voor jullie, zou je willen zeggen. Dus die moeten daar wel een plan bij hebben. Selezi heeft inmiddels in ingegooid. Nuitink moet wel terug naar Babels. En die gaat natuurlijk uh, proberen seefuik te vinden. Of Platje. Het wordt Zeefuik. Uh, in eerste instantie geen controle. Heerenveen kan overnemen. Djuricic op de middenlijn even terugdraaien. Bal uh, inspelen op Koems. Koems zorgt in ieder geval dat uh, Heerenveen een balbezit blijft. Djuricic dan weer niet op de middenstip. Verliest hij hem van de velden. Moet wel eventjes terug. Dan is er ruimte aan de linkerkant bij Conboy. Die wordt overgeslagen. Er wordt onmiddellijk diepte gezocht bij Zeefuik. De bal gaat over hem heen. En daar is uh, uiteindelijk Gouweleeuw, de man, die uh, probeert het kopje wel te winnen. Dat lukt hem in eerste instantie. George maakt Hens. En dan uh, is de vrije trap natuurlijk voor Heerenveen. Uh, ter hoogte van de 16 meter van Hereveen uh, ook. En dan gaan de Friese nu ook wisselen. Juricic gaat eraf. Geert Arend Roorda gaat er voor hem inkomen. En uh, dat terwijl Juricic in die tweede helft toch veel nadrukkelijker aanwezig was. Maar dat geldt eigenlijk voor uh, alle elf de voetballers van Hereveen Na de rust. De Servier neemt alle tijd om eens rustig naar de kant te gaan. Uh, uh, geeft alle... Spelers die hij onderweg tegenkomt, ook die van NEC, even allemaal gezellig een handje. En uh, zoekt dan rustig uh, Roorda op, die voor hem met het veld in gaat komen. Het lijkt er toch alleszins op dat uh, Heerenveen deze wedstrijd gaat winnen. Vooral ook omdat we inmiddels in de blessuretijd zitten natuurlijk. En Roorda een pure tijdswinwissel is. En ook nog Heerenveen uh, balbezit heeft, omdat Noordveld die vrije trap nog te goed heeft. De hoogte van zijn eigen 16 meter. En natuurlijk voorin naar DOS gaat zoeken. DOS staat ergens in de buurt van een cornervlag bij NEC. Dus Noordveld heeft nog wel de nodige meters te overbruggen. Drie minuten extra tijd komen erbij. En zijn er dus nog voor NEC om de 3-2 achterstand weg te poetsen. Alleen zie ik dat eigenlijk niet meer gebeuren in deze wedstrijd. Noordveld. Nu de bal niet nodeloos over de zijlijn geschoten. en naar een ploegenoot gekregen. En uiteindelijk gaat die bal toch over de zijlijn via uh, Roorduin. Dus kan NEC alsnog gaan gooien. Conboy doet dat zo ver mogelijk naar voren in de richting van George. Kop door op Zeefuik. Bal niet onder controle, wel over de zijlijn. Nu George gooien in enorm uh, tempo nog een keer in de richting van Zeefuik. Opnieuw geen controle, in tweede instantie ook niet. Bal naar voren toe gejaagd, maar toch ook over de zijlijn geschoten. En onmiddellijk weer George, die nog sneller ingooit dat de bal bijna uit is. En Zeefuik die de vrije trap verdient voor NEC. Het is, nou, 30. 35 meter, de bal is al uh, verder, ligt op de rand van het strafschopgebied, Moet daar uh, worden ingeschoten, daar is geen ruimte voor. En dan grijpt nuiting naar zijn hoofd, maar NEC valt nog steeds aan van de velden. Bal bij de tweede paal, omhaal, Ja, dat ziet er heel fraai uit. Maar uh, het is wel 4 meter naast de omhaal van Vadoch. Die afgelopen week ook al scoorde, belangrijke goal maakte. Een hele goede goal maakte. Hij had nu nog iets moois in gedachten. Maar daar blijft het helaas voor hem ook. Hij raakt de bal wel, maar niet voldoende goed om de 3-3 uiteindelijk te maken. Nordveld is wat tijd aan het rekken. Van Hulten zegt dat je kan maar wat tijd trekken daar. Uh... Houd ik rekening mee voor wat betreft de extra tijd die er dan nog weer overheen komt in deze wedstrijd. Dat waren natuurlijk drie minuten, daarvan zijn er al dik twee verstreken. Narsing nu, op de uittrap van uh, Noordveld En Aseidi, en die beslist de wedstrijd. Aseidi draait weg bij zijn tegenstander, passeert Babels en dan wint Heerdeveen deze wedstrijd met 4-2. Kun je achteraf zeggen, hebben ze die wedstrijd tegen Ajax dus uitstekend verwerkt. Daar leek het vroeger totaal niet op. NEC heeft deze wedstrijd eigenlijk gewoon verloren na de rust. Die conclusie kun je wel trekken. Het publiek staat na de 4-2 massaal op en gaat weg. Ik heb nog nooit zo snel een tribune zien leeglopen als hier vandaag in Nijmegen. Het is echt onvoorstelbaar. Tribunes nu half leeg inmiddels terwijl ze net nog vol zaten. Binnen 30 seconden gebeurt dat allemaal. Rirveen op 4-2 dankzij Azaidi. En NEC verslaat zichzelf na rust in het eigen stadion. 2-0 voorsprong, oppermachtig. En naar rust vier goals om je oren krijgen omdat je vergeet verder te gaan met aanvallen. George nog maar weer eens een bal ingebracht. Boven platje. Van Hulten kan nu net zo goed af gaan fluiten. Sterker nog, dat doet hij ook. En dan is de wedstrijd voorbij. veen pakt drie punten in een miraculeus vreemde wedstrijd tegen NEC. Dankzij onder andere drie goals van de topscorer van Nederland, Bas Dost. Drie wedstrijden zitten erop. PSV AZ 3-2, NEC Heerenveen 2-4... en Feyenoord Excelsior 3-0. Het is rust bij Twente-Nak. Het is daar 0-0. En dat betekent voor de stand het volgende... dat AZ en Feyenoord nu 58 punten hebben. PSV en Heerenveen hebben er 57. FC Twente heeft er nu 56... maar is dus nog aan het spelen. Kan op 56, 57 of 59 komen. En daarboven staat Ajax. Dat heeft er 61. Speelt morgen thuis tegen de Graafschap. En nou nog even in Duitsland, daar heeft Bayern München gelijk gespeeld tegen Mainz. Het was en bleef 0-0. En dat betekent dat Borussia Dortmund nu acht punten voor staat op Bayern München. Uh, 72 uit 31 en 64 uit 31. En Dortmund kan volgende week thuis tegen München Gladbach al kampioen worden.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 Franca met you and me. Bij de zwemcup in Eindhoven heeft Bastiaan Leijssen de afgelopen twee dagen veel indruk gemaakt. Gisteren plaatste Leijssen zich op de 100 meter rugslag overtuigend voor de Olympische Spelen. En vandaag zwom hij op de 50 meter uh, rug, twee keer een Nederlands record. De nieuwe toptijd is nu 24 seconden en 79 honderdste. Bob van de Tak en uh, Leijssen. Bastiaan, is dit nou wat ze noemen supervorm? Ja, zeker, ik voel me hartstikke goed en uh, het zwemmen door het water gaat echt uh, fantastisch. Uh, ja, er zit zoveel snelheid in uh, dus dat kan ik niet op de 50 laten zien. Dat ik gewoon een nieuw Nederlandse record ja, de, de vorm is echt uh, super. En niet één keer een Nederlands record, maar twee keer op één dag. Ja, zeker. Ja, nee, dat, dat, uh, in het verleden zom ik wel eens uh, in de finales uh, langzamer dan de, dan, de, dan de series. En daar, daar baalde ik heel erg van. Maar uh, ja, de vorm is nu zo goed dat ik gewoon s middags ook uh, gewoon, uh, net zo hard en harder kan zwemmen. Als eerste Nederlandse man onder de 25 seconden op de 50-meter rugslag uh, zie je dat als een mijlpaal. Ja, ja dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Het, uh, onder de 25 seconden zijn zeg maar, er maar uh, heel weinig in de wereld. En ja, om dan uh, als eerste Nederland onder de 25 te gaan is het natuurlijk wel speciaal. Ja, jammer dat het een niet-Olympisch nummer is wat dat betreft. Nee, zeker niet. Maar ik heb me dit jaar uh, heel erg gericht op uh, de 100. Omdat dat natuurlijk wel Olympisch is. En uh, daar heb ik al uh, zulke stappen laten zien de afgelopen jaren. Dat uh, de 50 is nu voor mij... Het was ooit het hoofdnummer voor mij, maar het, het wordt nu een bijnummer voor mij. Omdat het de spelen, ja, het maakt niet heel veel uit. Kun je het verklaren, die uh, grote vorm van dit moment? Ja, ik heb hem gewoon... Uh... Ja, het begin van het seizoen uh, begon ik wat slechter. Ik had een blessure aan mijn schouder. En uh, ja, na december uh, is alles gewoon goed gegaan. Ik ben niet ziek geweest, ik heb geen blessures gehad. Alles ging gewoon naar behoren en trainingen gingen naar behoren. Ik heb alles kunnen doen. Ik heb geen training overgeslagen of wat dan ook. En ja, dat maakt gewoon de vorm voor nu hartstikke goed. Je plaatste je gisteren op de 100 meter rugslag voor Londen, je eerste Olympische Spelen. Dat moet een enorm kick gegeven hebben. zeker. de ontlading gisteren was echt, was echt enorm. Ik, uh, ik was gisterochtend aan het zwemmen en ik, ik, uh, ik tikte aan ik dacht, nou dit is hem nog niet. En, uh, en als je dan op het bord kijkt en je ziet dan die tijd staan, en je, je ziet dat je eronder hebt gezongen, dan. Ja, dat is, dat is de, mijn grootste vreugde in het moment. Tot nu toe in mijn carrière. En ja, dat, dat, daar doe je het voor. Wat is er mogelijk voor jou in Londen? Wat wil je daar gaan bereiken? Nou, ik weet zeker dat ik nog op de 100 meter kan ik nog heel veel winnen. Uh, en ja, als, als ik nu kan kijken, ben ik bij de beste team van de wereld. En het zit allemaal zo dicht bij elkaar, dus ja, gewoon een hoge klassering in de finale, dat, dat is wat ik wil. Maar finale is nu al het doel? Dat is zeker mijn doel. En uh, ja, als echt topsporter wil je natuurlijk meer. En wil je zo hoog mogelijk eindelijk op, op je spelen, kijk, het is wel mijn eerste spelen, maar ja, ik hou alle opties open. En dat zei Bastiaan Leijzen tegen Bob van der Tak. Maar dan even terug naar de topper van de avond. Het was echt een topper. De nummer 5, PSV, won van de nummer 2, AZ. Het werd 3-2, maar AZ stond de rust nog met 2-1 voor. Joep Schreuder vroeg een eerste reactie aan AZ-speler Roy Berens. Nou ja, teleurstelling. Doodzonde. Uh, voorsprong in de rust. We wilden hem uit gaan bouwen, alleen uh, ja, je verliest hem 3-2. Het eerste kwartier was moeilijk, was echt voor PSV. Daarna, jullie, hè? Nou ja, eerste kwartier uh, was moeizaam. We wisten dat ze uh, ja, druk zouden zetten. We kwamen er moeilijk onderuit. Ja, op een gegeven moment uh, dan krijg je het gevoel en dan, uh, dan begin je te voetballen. En dan, ja, dan creëer je wat kansen. Dan maak je wat mooie goals. En, ja, zo, uh, dan kom je met twee in de rust en Dat is natuurlijk heerlijk. En dan uh, na rustig denk ik dat we uh, ja, gewoon goed, uh, weer goed beginnen en gewoon goed spelen. Alleen ja, vandaag uh, net verloren. Ik ja, probeer toch eens een verklaring te vinden. Waarom het dan aan het eind van de wedstrijd toch... Uh... Je zegt pompen. Het PSV gaat pompen. Kan Azet daar niet mee overweg? Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Maar hij valt net goed. Je ziet dat uh, Ragnar, uh, Ragnar Kravander nog net uh, met de teen aan zit. Maar ja, de spits was net iets eerder. Ja, dat is balen en het is jammer. Maar we hebben er alles aan gedaan. En het, uh, ja, vandaag was het net niet genoeg. De bal gaat ook een mooie doelpunten. Ja, ja ik, heb, ik heb ze wel gezien. Maar, maar ook van jou. Geweldig. Beschrijf ja. eens, joh. Ik kreeg de bal aan de, aan de zijlijn en ik zet een 1-2 op met Maarten Martens, volgens mij. En ik neem hem mee en ik schiet er vanaf, uh, denk eraan 16. Ik weet het eigenlijk niet meer. Schiet ik hem uh, boven in het hoekje, denk ik. Ja, en, uh, ja, die andere was van Josie. Ik denk, misschien is hij nogal mooier. Nou, de conclusie na zo'n week, hè? Thuis, Twente, 2-2. Hier verlies, 3-2. Zegt dat over AZ? Uh, op voetbalhandsgebied uh, dat we sterker waren dan Twente en, en dan PSV. Maar je speelt hier toch uit. Uh, maar qua resultaten, uh, teleurstellend. Dat is dan wel zuur, inderdaad, hè? Je bent zeker niet de mindere. Maar één punt en twee wedstrijden? Ja, dat is, uh, dat is zuur. Alleen uh, als je naar het voetballen kijkt... dan uh, we hebben we nog een paar mooie wedstrijden te gaan. Dan uh, zullen we die uh, proberen goed af te sluiten. Roy Berners was dat van AZ. Dat dus met 3-2 verloor. Twee goals van de PSV, van PSV werden gemaakt door Jermaine Lens. Vroeger, overigens, van AZ. En dan Frank Snoeks vertelt Lens dat hij de winst vooral op karakter behaalde. Ja, we hebben denk ik uh, tot de uh, tot uh, laatste minuut... Uh, gevochten En dan is dit het resultaat misschien niet geheel verdiend. Maar op inzet uh, dan weer wel. Laatste minuut, laatste seconde denk ik zelfs. Ja, inderdaad. Want na de aftrap is het meteen afgelopen. Voelde je dit nog aankomen, deze ontknoping? Nou, ik zelf uh, ben, uh, ben gaan sleuren. En uh, op een gegeven moment gingen team met mij mee. En uh, ja, dan, dan maak je die 2-2. En dan uh, blijf je eigenlijk tot aan het einde doorgaan En dan uh, valt het een keer goed. We hebben wel eens... Uh, een, een minder uitslag gekregen. En nu valt hij wel goed en uh, win je deze wedstrijd. Was je bang uh, ergens in de loop van de tweede helft dat AZ hier naar een makkelijke overwinning zou weglopen? Nee. Nou, makkelijk niet. Maar uh, we, hebben, we hebben wel wat ruimtes weggegeven waardoor hun uh, wat kansjes hebben gekregen. En, uh, ja, de eerste goal is eigenlijk een, een, een afstandsschot. En de tweede goal uh, is, uh, krijgen ze mee uh, naar een 1-2. Ja, staan we eigenlijk niet heel goed te verdedigen. Uh, ja, en daarna uh, in de tweede half krijgen ze wat kansjes. Maar uh, dit is het resultaat van, van uh, erin blijven geloven en tot, uh, tot aan de laatste minuut doorknokken. En zolang je die twee 1 op het bord hebt staan, dan weet je van één moment is goed genoeg. Ja, inderdaad. En uh, dat moment die, die kwam, uh, en uh, ja, die hebben we die hebben gepakt. En uh, wat ik net al zei, uiteindelijk uh, ja, in de laatste minuut maak je dan die 3-2 en die winnende. En dat is, uh, dat is voor ons heel belangrijk. Ik snap dat je geen, uh, uh, niet in de toekomst kunt kijken, maar wat is de waarde, denk je, van deze overwinning? Je staat nu op één punt van AZ. Jullie zijn nog niet waar je wezen wil. Nee, inderdaad, maar wij kijken wedstrijd voor wedstrijd. We hebben, we hebben een aantal keren al gehad dat we vooruit hebben gekeken en dat we uh, gingen rekenen wat, uh, wat als, wat als. En die momenten hebben we niet toegeslagen, dus dat moeten we nu niet meer doen. en We moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken en dan zien we het wel. Jermaine Lens was dat zijn ploeg. PSV won met 3-2 van zijn oude ploeg, AZ. En daardoor kan FC Twente uh, tweede worden vanavond in de uh, stand. Maar moeten ze wel even winnen van NAC en die? Het uh, is uh, toch wel met een hele grote E, hoor, want het is heel lastig voor FC Twente. 0-0 de stand. Tweede helft is begonnen met één wissel. Uh, ja, als hij geblesseerd is, dan begrijp ik hem... Tim Cornelissen eruit en Nicky Kuiper erin. Maar als het niet zo is, dan begrijp ik helemaal niets van. Nu is er wel een kans hoor, Chatli. Nee, geen doelpunt. En ook de rebound gaat er niet in. Want die gaat Ola John verkeerd op de benen. Het schot is goed van Chatli. Maar de duik van Ten Rauwelaar richting zijn linkerhoek is ook goed. Tikt de bal nog voor de voeten. Half van Ola John. Maar die krijgt de bal niet echt lekker tegen de slof. En de bal gaat naast het doel. Maar goed, die wisselt dus Tim Cornelissen. De rechtsback eruit. Nicky Kuiper linksback erin. Die speelt. Links back en team Dallius rechts-back gaan spelen. Maar als je de eerste helft hebt gezien, dan, dan weet je dat uh, uh, NAC... Uh, amper met een spits speelt nu dan Bukhari die uh, wel weg is. Ja, weg is. Dat is een heel groot woord want de bal gaat over de zijlijn. Maar als je dan uh, uh, moet wisselen, stel dat Cornelis uh, geblesseerd is. Zet er dan iemand in op het middenveld bijvoorbeeld. Al voorin om wat meer druk nog te zetten. Want voorin, amper kansen gezien voor FC Twente. Wel heel veel balbezit. Ook nu weer balbezit voor Willem Jansen. Maar die raakt ook kwijt op Gillissen. Uh, Gillissen speelt de bal dan naar Leurling. De beste man bij Nac Breda in de eerste helft. Speelt de bal tegen de benen van Brahma op. De aanvoerder, die uh, weer even naar ver, ver naar Bengtson. Bengtson gaat lopen met de bal. Maar het staat een beetje stil en dat is het grote probleem. Je merkt het ook aan het publiek dat uh, Tom weer met 30.000 man in de golfvesten is komen opdagen. Uh, men is wat stilletjes, wat uh, ontevreden en terecht, want het is niet goed. Nicky Kuiper heeft de bal gekregen, maar speelt hem terug op keeper Bosker. Bosker wordt opgehaald, zo, dat deed hij knap gevaarlijk. Maar ja, hij is in de 40, dus dan mag je wat risicootjes nemen, dat deed hij ook. En speelt er wel dan naar Tindalli, die dus rechtsback is gaan spelen. En de opdracht heeft gekregen van McLaren als ik het zo zie. Om zich wat meer in aanvallend opzicht te moeten bemoeien. Speelt. Uh... Uh, Ola John de bal in de voeten. Van de Jong. De Jong naar Brama. Maar Brama probeert het veel te moeilijk. over uh, een meter of 30 een paas te geven. Die wordt makkelijk opgevangen door Schalk. Die wordt weer aangetikt door Fair. Nee, ook de eerste 4,5 minuut van de tweede helft. zijn niet goed. van uh, FC Twente. Kijk, Nak Breda, daar weet je het van. Die hebben al grote problemen. Staan niet voor niets op de 15e plaats. Maar voor een ploeg als FC Twente. dat na vanavond gewoon op de tweede plaats kan staan. als er gewonnen wordt van Nak Breda. zou je meer mogen en moeten verwachten. De bal bezit. Voor Kees Luix. Op de eigen helft. Halverwege eigen helft. Gaat de bal in de diepte spelen. In de voeten van Schalk. Maar die probeert te kaatsen met Koenders. Lukt niet. Overname Twente via Ver. Verbal naar Brahma. Brama nu moet het snel gaan. Maar hij houdt weer in. En uh, brengt de bal dan weer helemaal terug naar Bengtson. Publiek ook van, joh, speelt die bal naar voren. En dat gevoel deel ik wel een beetje met het publiek. Als uh, Tindalli de bal naar Brahma speelt. Brahma weer terug naar Tindalli. Het tempo ligt te laag bij FC Twente. Om het uh, nak Breda echt moeilijk te maken. Vandaar ook dat we amper uh, kansen hebben gezien. Tindalli die de bal bijna speelt En weer helemaal terug naar Bengtson. Vijf minuten in de tweede helft gezien vijf magere minuten 0-0 bij Twente nak Breda mm -hmm. Joe Cocker, Delta Lady. Wat is er aan de hand met Twente, Andy? Ik heb geen idee, maar ik moet je eerlijk zeggen... Uh, dat de komst van McLaren het spel er niet veel beter op heeft gemaakt. Uh, onder Coadriaanse werd er in ieder geval attractief gevoetbald. En nu is het uh, heel magertjes allemaal de afgelopen weken. Ik zei het al eerder, laatste zes wedstrijden. Twee keer gewonnen, twee keer gelijk, twee keer verloren. En dat is voor een uh, redelijke topploeg als FC Twente toch is... is dat gewoon niet goed genoeg. Nu... Uh, is het een hoekschop of is de bal over de zijlijn gaan Nee, Het is een hoekschop voor Nac Breda. En daar gaat Robert Schilder zich mee bemoeien. Die heeft een goede trap in het linkerbeen. De bal komt vanaf de rechterkant. En dan kijk ik wie zijn er mee naar voren. Vast Kees luiks. Ja, die zie ik in de buurt van de penalty stip staan. Die kan goed koppen. En dan komt die bal daar richting de penalty stip. Wordt moeizaam weggekopt. Opgevangen door Leurling. Leurling. Hij heeft altijd overzicht en doet het rustig aan. Speelt de bal eens breed. Hij mag dat doen, want Nak Breda is natuurlijk tevreden met de punt als ze dat hier halen. Gaat de bal weer terug richting Strasopgebied. Kees Luis brengt de bal voor. En dan Boukari gaat de bal er niet in. In tweede instantie ook niet. tjong. Wat een mogelijkheid zegt voor Nac Breda. Daar zwijnt FC Twente echt heel erg. Nou, kijk of ze wakker geworden zijn. De tegenstoot met Luc de Jong. Nee hoor, die raakt hem al meteen kwijt. En dat is er mis met FC Twente. Het is loszand. Het is niet goed. Men weet niet uh, hoe men me uh, nog moet voetballen. Men probeert het wel, maar het wil niet lukken. Maar wat een kans was dit voor Bukari, zeg. In twee instanties, hoor. Hij leek hem erin te tikken. Kreeg de bal dan ook nog voor de voeten. Had het helemaal niet meer verwacht. En kreeg die bal er ook niet in. En zo staat het nog altijd 0-0. Maar is gewaarschuwd, is het eigenlijk al uh, 55 minuten. Bukari krijgt het nu nog een keer in de herhaling. Jongen dat die bal er niet in gaat. Dat is gewoon pech voor Nak Breda. Uh, want voor hetzelfde geld is het echt gebeurd hoor, met uh, Twente. En zo verdedigend spelend uh, Nak Breda. Kan geen problemen krijgen. Nu een overtreding van Bukhari op Brahma. En mag FC Twente een vrije trap gaan nemen? Hij is snel genomen. Brahma heeft de bal aan de voeten. Trekt naar binnen. Wie loopt er vrij? Ver. Ver moet de opkomende Tindalli aanspelen. Doet hij ook. Tindalli. Bal. Uh, nee. Ja, het is allemaal leuk als je tegen Tindalli zegt. Je moet wat meer in de aanval zijn. Maar het is een bek. Het is een verdediger. En dat zie je in alle acties van hem terugbrengen. Dan een man als Bayrami erin. Lijkt me even op de stoel van de trainer gaan zitten. Uh, alhoewel dat niet hoort. Bal bezit. Oh, dat is een gevaarlijke bal. Daar komt u... Goal, Schalk, Schalk, doelpunt, doelpunt Nank Breda. Nank Breda en het zat eraan te komen. Het is verdiend. Het is 1-0 voor Nank Breda. Alex Schalk maakt het doelpunt. En het eerste fluitconcert in de Golfsvesten is in feit. vlak voor het nieuws van 10 uur. Scoort Nank Breda heel verrassend 1-0 tegen FC Twente. PSV AZ eindigde de vanavond in 3-2. NEC Heerenveen 2-4 en Feyenoord Excelsior... 3-0 uh, met deze stand duurt het feest in Amsterdam niet zo heel lang meer, denk ik, en dan met langs de lijn. op 1 Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Groningen, Roda. Roda wel een kans met het hoofd. En oe, op de paal. Ajax, de graafschap. En nu is er een geweldige kans. Die wordt vermist. Utrecht, VVV. Halverwege zijn eigen held. In de breedte naar de linkerkant. Vitesse, Ado. Het is 2 man kwijt, 3 man kwijt. Het schot. Het gaat net naast. Om half 5. Herakles, RKC. En de hele middag de Amstel Gold Race. Om straks te gaan beginnen aan die klim van de Kouwer. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.